Ja, heel veel geld. Toch? Om extra te ontsluiten. Want dat is natuurlijk al ontsloten. Je kan er gewoon naartoe. Ja, um, ja ah, nee. Ja, het is geen eiland. Het is, het is geen eiland. En, uh, het, het zit alleen wat vast uh, op het moment dat uh, de viskarren allemaal naar de boulevard gaan. En dan kun je er wat Dat is eigenlijk in en ook en het enige moment. Dat is eigenlijk het enige moment. Nou, dan hoeven we niet een miljoen projecten nee, nee, te doen Nee, dat is misschien een beetje flauw om te zeggen. Maar ja. wat je natuurlijk wel ziet is. Als iedereen via de Van de Cos straat uit moet. daar komt natuurlijk ook alles van het centrum uh, bij elkaar. Dus dan.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 Ja, dat, dat is dan, volgens mij ver, verwezen ze dan naar Frituur ver, maar dat... Uh, ah, en dan zou zeggen de veebal uh, en uh, het plein is geen frietzaak. Dat, dat is dan patat, denk ik. Oh, ja, dan dan dat zo. Oké, okay. dat is een grapje <laughs> van de mensen. <laughs> ja, ja, er werd ook nog even uh, duidelijk gemaakt dat het in Stamford toch echt patat is. Want we zitten boven de rivieren, maar dat, dat is voor de mensen die het gisteren hebben gezien... dat ik dat nu ga zeggen, dat is een beetje ongemakkelijk, want dan vinden mensen dat helemaal niet grappig... Maar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 Alle landelijke partijen, of nee, nee, ik ga het even helemaal anders zeggen. De, de, Degenen die het hebben ondertekend waren D66, VVD, P van de A, uh, GroenLinks en de gemeente Belangen Zandvoort. Uh, vijf uh, partijen, uh, degene die het niet hebben ondertekend, uh, zijn de PVV. Nou, dat kan je, kon je ook wel een beetje verwachten, omdat ze dat landelijk meestal uh, ook niet doen. De oudere partij Zandvoort <coughs> heeft ook geen handtekening gezet samen met uh, uh, Jong Zandvoort. aantal gaven daar nog wel een toelichting over. En ook...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 Uh, dus ja. ja, ik denk dat daar zeker nog een, een strijd ligt. Je zeg deelt maar. Het ook deel aan de praatgroepen over het beleid. Ja, de ja, absoluut. ja. absoluut. Dus het uh, is ja. dus, dus niet dezelfde redenering als bijvoorbeeld de PVV had. Uh, dat lijkt nee. me niet. Nee, ja, nee. dat nee. weet ik niet. Hij zit hier niet, maar dat vermoeden ja. heb ik niet. Dat hebben we hebben tijdens het jongere debat, uh, toen jij uh, met corona, door corona geveld was... Mm -hmm. hebben we tijdens het jongere debat kunnen constateren... hoe de PVV over deze zaken denkt. Ja, nou, de, en dat is ook wel dan een vraag van een aantal partijen zeggen van...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 het ja. zal misschien voor de stichting LBTJZ zijn. Ja, ja bijvoorbeeld. Dat ja. Ja. kan ja, ook een prachtige stichting is. En ook, ook Pride at the Beach heeft even een veer uh, erin. <laughs> nee, het is hartstikke ja. leuk Dankjewel. dat dat er is. ja, ja. ja. Nou, ja. Maar, Dat is een, een, een punt. De stichting LBTJZ krijgt uh, tot op heden nul subsidie... voor ja. activiteiten en dingen die gedaan worden. Ja. Dus het is uh, best wel eens iets om, uh, om over te praten. Ja.